We gaan het hebben over een uh, onderwerp waarvan ik hoop dat Maud en Boas en Rivka daar ook veel mee kunnen in hun leven. Ook al willen ze niet vandaag meemaken wat dat betreft. Uh, maar het is een onderwerp waarvan we als kernteam hebben gezegd dat moet een keertje worden besproken uh, in de kerk. Omdat het zowel voor mensen die nooit in een kerk komen als mensen die wel vaker in een kerk komen heel relevant is en ook omdat we het ook wel zien misgaan in ons eigen leven en ook hier in deze gemeenschap. Het gaat vandaag over keep calm and say no. Oftewel grenzen stellen en respecteren. Hoe kun je in je eigen leven grenzen stellen op een gezonde manier en hoe kun je andermans grenzen ook op een goede manier respecteren. Nou, en ik geef even een paar voorbeelden van wat je daarbij kunt bedenken, grenzen stellen. Stel je voor. Hey, even een vraagje. Um, kun jij misschien helpen in ons cateringteam op de zondagen? Want um, ja, we hebben mensen tekort en um, ja, ik heb al een paar mensen gevraagd, jij bent eigenlijk de laatste. En ik hoop erg dat je dat zou kunnen doen. Um, catering team op zondag. Mm, ik ben eigenlijk al best wel uh, druk. En um, ja, ik weet eigenlijk niet of dat er nog wel bij kan. Ha, het is een heel leuk team. Uh, mensen dienen, daar worden ze allemaal blij van. Je dient ook God meteen. Het is eigenlijk heel gaaf als je daar nou ja, bijvoorbeeld één keer in de vier weken zou kunnen helpen. Ha, ja, momenteel komt het eigenlijk niet zo goed uit. Het lijkt me misschien toch beter... Nou, weet je wat, als het nu niet uitkomt... zal ik je dan voor volgende maand alvast in het roze zetten. Dan kan je één keer in de vier weken... op zondag koffie zetten en thee zetten. Is dat wat? Um, nou, vooruit dan maar. Nou, dit is even een voorbeeldje... van dat iemand nee zegt... en de ander dende daar... Rustig overheen. Je zou dit kunnen noemen, iemand overheerst de ander en de ander bezwijkt of de ander loopt mee. Zo heb ik ze maar even genoemd. Ik heb het even als volgt opgetekend. Dus de meeloper zegt geen nee, zou je kunnen zeggen. Kan geen grenzen stellen, voelt zich schuldig of bang om grenzen te stellen. Of voelt zich door anderen overheerst dan heb je ook de overheerser en die heeft geen respect voor de grenzen van anderen, accepteert geen nee, manipuleert grenzen van anderen. Dus ook al heeft die meeloper wel zijn grens gesteld, uiteindelijk bezweek hij toch. Dit zijn even twee voorbeeldjes van de meeloper en de overheerser. We hebben nog twee voorbeelden, die komen denk ik misschien iets minder vaak voor, maar zijn misschien ook wel herkenbaar. Ja, hoi, hoe gaat het ermee? Ja, gaat lekker. Ik heb een heerlijke zomervakantie gehad. Was lekker uh, relaxed, ontspannen. En uh, ik heb ook sinds ik mijn zomervakantie heb, heb ik echt een heerlijke modus te pakken van ontspanning en relaxed. En uh, ik heb nu ook een nieuwe hobby erbij, dat is gamen. Dat doe ik nu zo'n 2 à 3 uur per dag. Dat bevalt me heel goed. En als ik dat doe, elke dag 2 à 3 uur, dan zit ik echt lekker in mijn vel. Dat bevalt me heel goed oké, okay, wat gaaf, je hebt een nieuwe hobby en je bent lekker ontspannen. Super om even te horen. En uh, ja, ik had toevallig nog een vraagje voor jou. Misschien kan je me daar wel even bij helpen. Um, je hebt misschien wel gehoord dat er allemaal vluchtelingen in Amsterdam zijn komen wonen tijdelijk. Een stuk of 300 mensen uit Syrië. En die hebben nog het een en ander nodig aan spullen. Nou, die spullen hebben wij allemaal verzameld. Alleen zoeken we nog iemand die misschien eventjes één keertje... Drie kwartier aan een uur even heen en weer kan rijden. Vanuit de kerk waar al die spullen staan. Naar die vluchtelingen toe. En ik dacht, jij hebt een grote auto. Wij hebben helaas geen auto. Zou jij misschien aankomende drie, vier dagen ergens een uurtje kunnen vinden. Om uh, misschien even daarmee te helpen. Uh, aankomende drie à vier dagen. Ja, ik kan even in mijn agenda kijken. Maar ik geef je niet een grote kans. Want ik ben, ja... Ik heb ook wel gewoon mijn agenda en die loopt ook vol. Uh, even kijken. Nee, nee, dat wordt uh, toch wel lastig, denk ik. Oké, okay, niet één uurtje ergens om even die vluchtelingen te helpen. Nee, het zou anders ook ten koste gaan van mijn gamen en van mijn ontspanning en mijn relaxte modus nu. Dat wil ik ook niet. Oké, okay, dankjewel. Ik ga, uh, succes met je hobby. Oké. Okay. Wat deze persoon doet, zou je kunnen zeggen, je voelt hem wel aan, is, deze persoon is, zou je wel kunnen zeggen, een beetje liefdeloos. Stelt grenzen tegen de verantwoordelijkheid om lief te hebben. Dus deze persoon, zou je kunnen zeggen, heeft iets te stevige grenzen. Die meelopen die we net zagen, die kan niet genoeg nee zeggen, maar deze persoon die zegt niet genoeg ja, die heeft iets te sterke grenzen. Nou, laatste korte voorbeeldje nog even. Zo hé, wat heb jij een hoop werk daar achter je liggen? Dat is echt, uh, daar ben je nu wel een aantal uur mee bezig denk ik. Ja klopt, ja. Ja, ik heb twintigduizend uh, affietjes uh, laten printen en dat moet ik nu allemaal nog even ordenen en even in uh, mappen stoppen. Dus ja, ik heb het zelf op me genomen, die verantwoordelijkheid, dus die ja, moet ik nu ook gewoon dragen. Oké, okay, maar ga je dat allemaal alleen doen? Uh, ja, ja, was ik wel van plan. Ja, ik heb die taak zelf naar me toe getrokken op dit kantoor. En uh, ja, iemand moet het doen, dus uh, nou, ja, ik ga daar gewoon lekker voor vanavond. Als ik het zo bekijk, denk ik dat je hier nu tot vanavond 12 uur zit op kantoor in je eentje. Terwijl iedereen al lang naar huis is straks. Zal ik anders even meehelpen? Ik heb nog een uurtje, anderhalf uur de tijd. Kan ik je even meehelpen en dan uh, is het in ieder geval weer wat sneller klaar. Ja, vind ik wel aardig aangeboden, maar nee, hoeft echt niet. Ik red het zelf wel, ik heb dit zelf uh, georganiseerd voor mezelf. Ik kom er wel uit, dank je wel en uh, ik moet nu weer aan het werk. <lacht> dit is even de vierde: de zorgvermijder stelt grenzen tegen het ontvangen van zorg van anderen. Dus die zorgvermijder zou je kunnen zeggen, die stelt ook grenzen, maar die kan. Er kan dus niks in. Er kan geen ja in van anderen. Anderen zeggen, ja, kan ik je helpen? Maar de zorgt zegt, nee, ik doe alles zelf wel. Nou, dit even als voorbeeld over grenzen. Ik denk dat de meest voorkomende zijn wel uh, deze twee, de meeloper en de overheerser. En daar zal ik wel de focus op leggen vandaag. Maar die andere twee zijn denk ik ook goed om mee te nemen. Omdat ik denk dat we hier allemaal wel iets van herkennen. Van elk van die vier... Komt volgens mij wel in ons leven voor. Dus daar gaan we naar kijken. En um, ik kwam afgelopen voorjaar ook nog iets tegen hierover. Dat was in uh, een psychologie magazine. 21 manieren om nee te zeggen. En ik dacht, ja, dat hele artikel oplezen vind ik ook geen goed idee. Maar ik heb wel een alternatief gevonden. Dus dit is vooral voor de meelopers onder ons of in ons. Um, hier heb je een kort filmpje van hoe je kunt nee zeggen op verschillende Manieren. Laten we er samen even naar kijken. Hey everyone, how's it going? So if you're anything like me, you have a hard time saying no. You win this year, Girl Scouts. So I'm gonna give you 20 different ways to say no. Are you ready? Off to a good start. In English. No. Like Damien Wayans. Eh, uh, neh. Like a weatherman. It's looking like a 90% chance of no. Back to you, Tom. In sign language. Like a person falling down an elevator no! shit. Of the Eiffel Tower. Like Hira Knightley. I feel disinclined to acquiesce your requests. In German. Nine. Like a doctor. Congratulations. It's a no. Like a catchphrase. No way jose. In Spanish. No. Jamaican. No. Italian. No. Like a platypus. Okay, Barry, you don't have to be rude about it. In Ubby Dubby. The boat. Like a ninja turtle. Shell no, dude. In Catalan? No. Croatian? No. In reverse. And Like a girl rejecting you after you've asked her out to Oh, sorry, that's not how I wash my hair. And there it is—20 different ways to say no. Was it helpful? No. <laughs> Perfect. Who's a little no? Who's a little no? You are. You are. Goed. Omdat dit niet uh, het enige is wat we nodig hebben, maar nog meer dan dit. Sterker nog ik wil nog wat dieper gaan dan alleen maar leren nee zeggen, gaan we naar de Bijbel. En uh, we beginnen daarbij aan het begin van de Bijbel, in het verhaal van Adam en Eva. En als je wil, mag je ook Bijbels erbij pakken, we gaan ook zo nog een stukje samen lezen. Uh, ze liggen allemaal onder de banken, dus als je zegt, hey, ik vind het fijn om mee te lezen, en niet alleen te horen, maar ook te zien, dan uh, nodig ik je van harte uit om er eentje bij te pakken alvast. Helemaal aan het begin van de Bijbel, daar lezen we op een gegeven moment het volgende. De Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom, van de kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Wat we hier zien is het volgende. God maakt mensen en hij stelt grenzen. Gelijk aan het begin van de Bijbel zien we al dat er grenzen worden gesteld. Grenzen om te gehoorzamen. Dus grenzen zijn er altijd al geweest. Dan gaan we eventjes naar Genesis hoofdstuk 3. Op de 3 van de Bijbel. Um, daar lezen we, de slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heer God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van de, alle bomen in de hof? In de tuin. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten. En u mag hem ook niet aanraken, anders sterft u. Maar toen zei de slang tegen de vrouw, u zult helemaal niet sterven. Maar God die weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij had er ook van. Dus in no time gaat de mens voor de eerste keer over grenzen heen. Houden ze zich niet aan de grenzen die God heeft gesteld. En vanaf dat moment hebben mensen, alle mensen op aarde hebben het soms moeilijk met grenzen, zou je kunnen zeggen. En ik wil eventjes doorbladeren zo naar een verhaal van Jacob. Jacob had het ook moeilijk met grenzen. We gaan straks een stukje daarvan inzoomen. Even introductie op Jacob, Jacob die wil op een gegeven moment een vrouw en komt op een gegeven moment bij zijn oom Laban terecht, zijn oom Laban heeft twee prachtige dochters, Lea en Rachel en uiteindelijk gaat Jacob zeven jaar werken om een dochter te krijgen, zijn oom zegt als je zeven jaar voor me werkt dan krijg je een dochter van me. Nou, uiteindelijk werkt hij 14 jaar voor twee dochters. Hij wordt eigenlijk een beetje belaasd, want hij zou eigenlijk Rachel krijgen, maar hij kreeg Lea. En Lea was de vrouw met de flatse ogen, met de lelijke ogen, staat er in de Bijbel. Daarom zijn er niet zoveel vrouwen die Lea heten. Meestal heten ze Rachel. Um, want je wil je eigen dochter meestal niet een vrouw met lelijke ogen noemen. Maar in ieder geval, Rachel en Lea, 14 jaar gewerkt, en na die 14 jaar. ...blijft hij bij oom Laban werken. Hij werkt daarna nog zes jaar door... ...en na zes jaar is hij het echt beu. Hij heeft zijn grenzen al een paar keer aangegeven... ...maar tevergeefs, hij is toch een beetje meeloper. Maar uiteindelijk is hij het beu... ...en dan gaat hij opnieuw zijn grenzen aangeven. En naar dat stukje gaan we even kijken. Dat is in het eerste Bijbelboek ook weer... ...in het Bijbelboek Genesis. En dan hoofdstuk 30. En dan de verzen 25 tot en met 31. Je vindt het in de Bijbel onder de bank op bladzijde 42. Oké, okay, daar gaat hij. Genesis hoofdstuk 30 en dan de versen 25 tot 31. Het gebeurde nadat Rachel Jozef gebaard had dat Jacob tegen Laban zei, laat mij vertrekken. Dan kan ik naar mijn woonplaats en mijn land gaan. Geef mijn vrouwen en mijn kinderen voor wie ik u gediend heb, zodat ik kan gaan. U weet immers van het werk waar ik u mee gediend heb. Toen zei Laban tegen hem, laat mij toch genade vinden in je ogen. Ik heb waargenomen dat de Heer mij omwille van jou gezegend heeft. En Laban zei ook nog, bepaal wat je loon bij me moet zijn, dan zal ik het je geven. Maar toen zei Jacob tegen hem, u weet hoe ik u gediend heb en hoe uw vee onder mijn hoede geweest is. Het weinig dat u voor mijn komst had, heeft zich immers tot een menigte uitgebreid. De Heere heeft u sinds mijn komst gezegend. Nu dan, wanneer zal ik ook voor mijn eigen huis kunnen werken? Daarop zei Jacob, of sorry, zei Laban, wat moet ik je geven? En toen zei Jacob... U hoeft me helemaal niets te geven. Als u het volgende voor me wil doen, zal ik opnieuw uw vee hoeden en beschermen. Meerdere keren heeft Jacob al zijn grenzen aangegeven. Nu doet hij het weer, maar helaas, oom Laban gaat er weer overheen. Jacob wordt weer overheerst door oom Laban, zou je kunnen zeggen. En ik zat te kijken, waarom doen we dit? Waarom is het zo moeilijk om onze grenzen aan te geven? En voor een antwoord wil ik naar hoofdstuk 31 vers 31, daar komt een confrontatie tussen Laban en Jacob. Want uiteindelijk is het ja van Jacob toch een nee gebleven. Hij is uiteindelijk stiekem weggevlucht bij oom Laban, want hij durft gewoon niet zomaar dat te bespreken. En in vers 31, vers, of hoofdstuk 31 vers 31, daar lezen we dan dat Laban en Jacob weer met elkaar in gesprek zijn. En dan staat er, ik was... Namelijk bevreesd, want ik dacht dat u mij anders uw dochters met geweld zou afnemen. Waarom is Jacob gevlucht? Hij was bevreesd. Hij was bang dat oom Laban zo boos zou worden als hij zou vertrekken, dat hij met geweld zijn vrouwen zou kunnen afnemen. Dus hij is bang voor boosheid bij de ander. En ik denk dat angst, dat ook de kernemoties is die hieronder zit. Onder het hele verhaal van grenzen. Angst dat de ander boos wordt. Of angst om de ander te kwetsen. Of angst dat er conflicten ontstaan als je je grenzen aangeeft. Of angst dat je je later schuldig gaat voelen. Dat je denkt, had ik het nou niet toch ja moeten zeggen? Of angst dat je misschien ontslagen wordt als je dat extra werk niet op je bordje erbij neemt. Of angst, dat andere mensen misschien wel negatief over je gaan denken... of over je gaan praten als je nee zegt. Volgens mij zit angst, ik was bevreesd, zoals Jacob hier zegt, zit dat eronder. Wat er ook nog onder kan zitten is onvoldoende zelfvertrouwen om nee te zeggen. Of anderen hebben mij echt nodig, als ik het niet doe, dan gaat het helemaal mis. Andere mensen hebben mij echt nodig... En ik denk dat angst niet alleen bij de meeloper eronder ligt, maar eigenlijk ook bij de overheerser. Want als we bij Laban kijken, dan zagen we in vers 27 dat Laban zegt, laat mij toch genade vinden in jouw ogen. Ik heb waargenomen, ik heb gezien dat de Heer mij omwille van jou gezegend heeft. Dus hij zegt eigenlijk, als jij bij me weggaat, stopt God zegen op mijn familie en mijn bedrijf misschien wel. Dus uit angst gaat de overheerser overheersen. Ook zijn drijfveer is angst om dat gedrag te doen. Oké, okay, goed. We hebben iets gezegd over het waarom en over uh, dat het komt vanuit angst. Nu is de vraag, hoe komen we hieruit? Hoe kon je op een gezonde manier omgaan met grenzen? Want met dat vierkantje, heb ik al even laten zien, het is niet altijd zo of zo. Er zijn allerlei uh, grijze gebieden en er, is ook, er zijn allerlei verschillende situaties. En wat doe je in welke situatie? En hoe kan je hier uitkomen? Dat is nu de vraag. En voor een antwoord gaan we kijken naar iemand die heel goed is in grenzen. Iemand die heel goed is in grenzen in de Bijbel is, denk ik, zeker Jezus. Jezus is op een bepaald moment in zijn leven heel populair aan het worden. Hij doet genezingen, hij vertelt dingen. Als mensen die horen, dan denken ze... Dit wil ik voor de rest van mijn leven horen. En op een gegeven moment leest dan het volgende over Jezus: bij het aanbreken van de dag vertrok Jezus en ging naar een eenzame plaats om te bidden. De mensen gingen hem zoeken en toen ze hem gevonden hadden probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Zeiden Jezus: blijf alsjeblieft bij ons. Maar Jezus zei tegen hen. Ook in andere steden moet ik het goede nieuws over het Koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. Jezus zegt hier niet, ik ben nu zo populair, ze willen allemaal graag dat ik blijf, ik blijf. Jullie willen dat ik blijf, ik blijf. Maar Jezus zegt hier, ik blijf niet. Want ik ben hier gekomen met de missie, ik wil overal het Koninkrijk van God verkondigen. Dus hij zegt, ik blijf niet. Hij zegt, nee. Ik ga niet op jouw uitnodiging in. Jezus kan grenzen stellen. Tegelijkertijd is Jezus heel goed in grenzen, maar op een bepaald moment in zijn leven laat hij ook volledig over zijn grenzen heen lopen. Zou je kunnen zeggen. Er is een moment in het leven van Jezus dat hij met voeten wordt getreden. Of beter gezegd, dat hij bewust over zich heen laat lopen. En dat is aan het eind van het leven van Jezus... wanneer mensen hem beschuldigen, wanneer hij wordt berecht... wanneer Jezus uiteindelijk zelfs ter dood wordt veroordeeld... en ook ter dood wordt gebracht. Jezus, de Zoon van God, komt op aarde... om dus Gods Koninkrijk, Gods nieuwe wereld overal te verkondigen... en ook te laten zien hoe dat eruit gaat zien ongeveer. En aan het eind van zijn leven wordt hij gekruisigd. Aan het eind van zijn leven laat hij over zijn grenzen heen lopen. Een God die zich laat kruisigen. Dat is een God die over zijn eigen grenzen laat heen lopen. En uiteindelijk hangt hij aan het kruis. En waarom doet hij dat? Waarom laat hij over zijn grenzen heen lopen? Ik denk, hij laat over zijn grenzen heen lopen voor jou en voor mij. Omdat het ons zo vaak niet lukt om goed met grenzen om te gaan. En ik denk ook dat je iets van die angst bij Jezus ook ziet. Op een bepaald moment, dan zien we dat Jezus zo bang is, dat hij zelfs bloed, bloeddruppels zweet. Hij is zo bang om dood te gaan. Ook die angst die wij ook hebben, wanneer het over grenzen gaat, om onze grenzen aan te geven, of angst dat mensen nee gaan zeggen, die angst is Jezus niet onbekend. Hij heeft die, hij heeft die angst ook gehad. En uiteindelijk is Jezus gestorven. Waarom? Zodat wij allemaal vergeven kunnen worden als wij verkeerd omgaan met grenzen. Want ik denk dat elk van die vier die we hebben gezien, elk van die vormen, heeft volgens mij wel iets te maken. Oh, elk van die drie vormen heeft wel iets te maken met um, dat wij verkeerde keuzes maken. Je zou kunnen zeggen, Jezus zegt, de samenvatting van de Bijbel is, heb God lief en de mensen om je heen. En heb je zelf lief. Maar bij grenzen zie je mensen die geen nee kunnen zeggen... die hebben te weinig liefde voor zichzelf. Mensen die over grenzen heen gaan van anderen... die hebben te weinig liefde voor de ander. Mensen die altijd nee zeggen... hebben ook te weinig liefde voor de ander. En mensen die geen hulp kunnen ontvangen... hebben te weinig liefde voor zichzelf. En Jezus zegt... Ik zie hoe zwak mensen zijn. Ik zie hoe moeilijk ze het vinden. Ik zie dat angst zo'n sterke drijfveer is, dat ze zo vaak verkeerd omgaan met grenzen. En Jezus zegt, ik incasseer dat allemaal. Ik incasseer dat mensen niet die liefde hebben voor zichzelf zoals het is bedoeld. Niet die liefde hebben voor de anderen zoals het is bedoeld. Ik incasseer dat allemaal om mensen te kunnen vergeven en hun te helpen om goed om te gaan met grenzen. En hoe helpt hij dan? Hij helpt doordat we in zijn dood en opstanding zien... zijn enorme liefde. Voor jou en voor mij. Om ons niet te veroordelen van... jij kan toch niet met grenzen omgaan. Nee, om te zeggen, kom maar... als het jou niet lukt om met grenzen om te gaan... ik ben voor jou gestorven. Ontvang mijn liefde. En misschien denk je dat is een beetje abstract. Ontvang mijn liefde, God houdt van je... Maar liefde is iets dat moet je ervaren. En de liefde van God kun je nog veel sterker ervaren dan de liefde tussen mensen hier op aarde. Liefde tussen vrienden onderling kun je hebben. Je hebt liefde tussen ouders en kinderen. Je hebt liefde tussen man en vrouw, tussen vriend en vriendin, Allerlei vormen van prachtige liefde en dat kun je voelen. Het is heerlijk als je een gave vriendschap hebt waar je echt iets van liefde voelt. Maar er staat in de Bijbel, en dat kun je ook echt zelf ervaren... Romeinen 5 kun je dat lezen dat Gods liefde kan worden uitgestort in ons hart door de Heilige Geest. Als je het gaat voelen, dan kan het echt iets met je gaan doen. Dan kan die liefde de angst verdrijven. Een prachtige tekst die dit zegt is uit het bijbelboek Johannes en Johannes hoofdstuk 4 vers 18. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt in mijn straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Nog een keertje. Er is in de liefde geen vrees. Met andere woorden, als je Gods liefde in je hart krijgt meer en meer, dan gaat de angst eruit. Want je weet, degene die mij heeft gemaakt, die houdt van mij. Die heeft zijn zoon voor mij gegeven. Ook al gaat het nog zo vaak mis met grenzen, hij is er voor mij. Hij heeft altijd... Mijn verkeerde dingen geïncasseerd. Hij heeft allemaal gedragen voor mij. Hij houdt van mij. En dan kan het gebeuren dat die angst voor mensen gaat afnemen. Omdat je vrees of angst, liefde voor God krijgt. Kan die angst voor mensen gaan afnemen. En ik heb het afgelopen week weer een keertje geoefend. Er was weer een situatie, een bepaald gesprek. En ik voelde, ik ben bang voor dit gesprek. Ik ben bang voor deze persoon. En ik zei, "Heer God... Ik voel dat ik nu bang ben. Kom, heilige geest, met uw liefde in die angst. En ik merkte dat het mij veranderde. Dat ik even stil stond. Oké, okay, u heeft alles geïncasseerd voor mij. U heeft over uw grenzen heen laten lopen voor mij. Wauw, wat een liefde. En dan voel je dat. En van daaruit merk ik een stukje ontspanning om aan het gesprek in te gaan. En dan merk je, hé, hey, de liefde drijft volledig. De vrees weg. Die volmaakte liefde zien we dus in de dood en opstanding van Jezus. En al die keren dat wij dan beloftes doen aan mensen waar we eigenlijk nee hadden moeten zeggen. Hij vergeeft het. Al die keren dat wij misschien wel over grenzen van mensen heen gaan. Hij vergeeft het. Al die keren dat we ja hadden moeten zeggen om iemand te helpen. Hij vergeeft het. En ook die keren dat we de hulp niet hebben ontvangen. Hij wil het vergeven. Volgens mij kan dit heel veel ontspanning geven. Hij heeft alles al gedaan. Hij heeft het al gedaan. En wij mogen nu vanuit die liefde die grenzen gaan stellen. Ik sluit af met nog een paar praktische tips. Ik kon het niet laten. Wat nog helpt als je het heel moeilijk vindt om nee te zeggen... is dat je gewoon zegt, mag ik er even over nadenken? Ik kom er morgen wel op terug. Geef jezelf even wat ruimte. Hoef je niet meteen iets te zeggen... Wat mij ook heeft geholpen zelf is dit boek over grenzen. Wanneer zeg ik ja, wanneer zeg ik nee. Wat ook nog kan helpen is assertiviteitstraining of autonomietherapie. Ik ben eens op internet gaan zoeken, hier barst het echt van op internet. Heel veel mensen hebben moeite met grenzen. En ik hoorde zelfs dat uh, er ook iemand hier is die ook wel eens van die trainingen geeft. Vond dat? Christel? Ja, klopt. Dus zij geeft assertiviteit En ze woont hier in Slotenmeer. Kun je heel even staan, want dan heb je meteen weer 100 klanten erbij. Goed. Nee, goed. Hé, hey, en dan nog een hele goede tip waar Ton ook nog meer van weet. Ton, um, ik kwam dit tegen op internet. Zo professioneel. Daar zie je Ton en die staat naast de televisie. En dan zitten er aantal mensen aan tafel, dat zijn allemaal... Alleenstaande ouders, dus deze tip is alleen voor de, voor de alleenstaande ouders. Maar misschien als je zegt dat je dat bent, terwijl je het niet bent. Nou goed, um, dan mag je er echt niet bij. Hè? Dus jullie hebben heldere grenzen. Dat wel, maar we controleren Oké, okay, jullie controleren niet. Goed, nee, maar Ton die, uh, heeft hier iets georganiseerd in de wijk in samenwerking met een aantal organisaties... En daar is toevallig binnenkort op 29 oktober... komt er een hele goede spreekster, heb ik me laten vertellen. Dat is Mieke. En die gaat het helemaal hebben, 2,5 uur lang, over grenzen. Ja, 2,5 uur lang. Daarna weet je echt hoe het moet. Oké, okay, we luisteren nog met elkaar naar een kort verhaal... van iemand die grenzen heeft geleerd in haar leven met vallen en opstaan. Jo, mag ik jou uitnodigen om hier te komen staan... Wil je hem daarvan lezen of hiervan? Doe die maar, die letters zijn groter. Kijk. Aan jou het woord. Wil je hem in je hand of wil je hem hier? Ik doe hem in mijn hand. Ja? De dus stem is niet zo luid. Okay. Nou, ik wil graag iets vertellen over de manier waarop ik geleerd heb om grenzen te stellen. Ik voel me eigenlijk van kleins af aan al anders dan anderen. Dit straalde ik blijkbaar ook uit, want ja, op school werd ik altijd al gepest en ik had ook weinig vrienden en vriendinnen. Nou, als je gepest wordt, en menigheid zal dat ook wel weten hier, dan verlang je er extra naar dat mensen je waarderen en je aardig gaan vinden. En je wordt nog heel erg onzeker. Nou, hierdoor vond ik het dus ook heel moeilijk om nee te zeggen. Maar alleen had ik op, ja, op dat moment dat besef nog niet. Het werd aan, in de jaren die daarna kwamen alleen maar erger en erger. Ik kon gewoon geen nee zeggen. Maakt niet uit wat iemand me vroeg, ik deed het wel. Ik dacht nooit aan mezelf, ik wilde alleen maar aarde gevonden worden. Nou, in 2005 ging het echt niet meer en werd ik depressief. Ik ben toen in de dagbehandeling terechtgekomen en dat heeft me enorm geholpen. Ik kreeg toen ook het idee dat ik serieus genomen werd. En daardoor groeide mijn eigen waarde en was ik minder onzeker. Ik deed op een gegeven moment ook een autonomiecursus, Waarbij ik echt fysiek moest oefenen met grenzen aangeven. Dus mensen komen dan steeds dichter bij je. En ja, op het moment dat jij het eng gaat vinden, dan moet je dus ook echt zeggen stop. En tot zover en niet verder. Nou, ik heb daar echt mogen, ja, echt mogen leren om mijn grenzen aan te geven. Nou, daar ben ik nu heel blij mee. Ik zeg niet dat het makkelijk is geweest hoor, maar het is me gelukt. En Mijn boodschap aan iedereen is hier ook: zoek hulp als je met hetzelfde probleem worstelt. Maak er echt werk van. Want leven met grenzen is zoveel beter en zoveel mooier. Dankjewel. Ja, we nemen een moment van stilte, kijk nog eens naar die dingen en bedenk eens bij jezelf, wat is nou iets in jouw leven waarvan je zegt, van, hé, dat wil ik graag bij God brengen. Dat is iets waar ik wel eens mee worstel. Dan nemen we zo'n moment van uh, gebed ook, in, in dat gebed is ook een moment van stilte weer en daarin kun je ook je hart naar God toe richten over wat we hier hebben gehoord. Laten we nog hierover nadenken. We gaan samen kort bidden. Hemelse Vader, we danken U, Heer, dat U grenzen stelt. Heer, we danken U dat U ons helpt om binnen goede, gezonde kaders te blijven. Waarin we een goede balans hebben, ook hier tussen dingen wel of niet oppakken. Heer, we danken U dat U grenzen stelt. We danken u ook, Heer Jezus, dat u over uw grens heeft laten heenlopen. Ook al is dat nodig geweest. Heer, dank u wel dat, dat u daarin...